Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aardbeving op de Filipijnen zijn zeker elf mensen omgekomen... en ruim honderd gewond geraakt. En ook zijn er meer dan dertig mensen vermist. Het epicentrum lag zo'n 60 kilometer ten noordwesten... van de hoofdstad Manila. De beving met een kracht van 6,1 veroorzaakte schade aan een luchthaven... en een oude katholieke kerk. Verder ontstonden scheuren in snelwegen en bruggen. Ook stortte in de stad Porak een gebouw van vier verdiepingen in... Hulpdiensten zoeken met honden naar mogelijke slachtoffers onder de brokstukken hoge hooggerechtshof van Myanmar heeft het beroep van twee journalisten... van persbureau Reuters afgewezen. De twee zijn eerder veroordeeld tot zeven jaar cel... voor hun verslaggeving over de onderdrukking van de islamitische Rohingya in het land. Malone en Chai Soe werden in december 2017 opgepakt. Ze waren aangeklaagd voor het illegaal in bezit hebben van overheidsdocumenten. De journalisten zeggen dat ze erin geluisterd zijn. De politie zou hun documenten hebben aangeboden... en toen ze die in ontvangst wilden nemen, werden ze meteen opgepakt. Internationaal is hun vervolging scherp veroordeeld... als een aanval op de persvrijheid. In Bulgarije is een man van 21 veroordeeld... voor de verkrachting en de moord op de tv-journaliste Victoria Marinova. Hij moet 30 jaar de cel in. Marinova werd vorig jaar vermoord gevonden langs de Donau. Afhankelijk werd gedacht dat haar dood iets te maken had... met haar werk als journalist. Maar volgens de Bulgaarse justitie had de dader een seksueel motief. In Sri Lanka is vannacht de noodtoestand ingegaan... en is vandaag een dag van rouw na de aanslagen op eerste paasdag. Die kostten 290 mensen het leven, onder wie ook drie Nederlanders. Gisteren maakte de regering bekend dat de aanslagen het werk zijn... van een lokale extremistische moslimgroepering. Mogelijk met hulp uit het buitenland. Het weer. Het was een zonnige dag met ook wat sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden op de Wadden en rond 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. Cacière Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. lief. dankjewel. Namens de Kassa-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 I'm awesome. not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 sang all the way, my best friend, don't turn around, it's gotta stop, there's peace to be found, took some time to find your way. then and every time for.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 Zalvoort, ook op internet. Zie FM Hey, Mr. DJ, put a record on. I want a dance with my baby. the moment